1 Uur. Boutenwalgemoed met het NOS-journaal. De Britse politie heeft in de buurt van Londen een man opgepakt. in het onderzoek naar de 39 dode Vietnamezen. die vorige maand in een koelwagen werden gevonden. De man is 23 jaar en komt uit Noord-Ierland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij mensensmokkel en onwettige immigratie. In verband met het koelwagendrama zitten meer dan 10 mensen vast. Ook in Vietnam zijn mensen opgepakt. De brand in een loods met caravans, campers en auto's in Oefot in Oost-Brabant is onder controle. De politie meldt dat er geen asbest is vrijgekomen bij de uitslaande brand. Omwonenden kunnen roetdeeltjes zelf weghalen. In de loods stonden volgens buurtbewoners honderden caravans. Bij de brand kwam veel rook vrij. Via een NL-alert kwam de waarschuwing om ramen en deuren dicht te houden. Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers zijn er voor het eerst in geslaagd... om vanuit de ruimte een lek van een broeikasgas te ontdekken. Met satellietgegevens kwamen ze achter een methaanlek... bij een installatie van de olie- en gasindustrie in Turkmenistan in Centraal-Azië. Inmiddels is dat lek gedicht. Volgens de onderzoekers is het erg belangrijk voor het klimaat... dat er nu vanuit de ruimte gaslekken kunnen worden gesignaleerd. Op termijn kan dan bijvoorbeeld ook worden gecontroleerd... of landen niet meer CO2 uitstoten dan is afgesproken. Staatsbosbeheer is gestart met het herstel van het Maliveld. Het veld in Den Haag raakte flink beschadigd... tijdens de protesten van boeren en bouwers de afgelopen weken. Om de grasmat te herstellen wordt 600 kilo snelgroeiend graszaad ingezaaid. De afgelopen dagen is de grond geëgaliseerd en losgemaakt. De bouwers hebben al eerder geld beschikbaar gesteld om het Maliveld te repareren. Boeren zullen later de zijkanten herstellen... waar tractoren diepe sporen hebben achtergelaten. Het weer vanmiddag grotendeels droog en soms wat zon bij 7 tot 10 graden. Ook in het weekend overwegend droog en iets warmer dan vandaag. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 En uh, ja, als we er dan toch zijn, dan nemen we het liefst natuurlijk ook mee naar huis. Hebben jullie nog speciale mensen meegenomen? Ja, mijn ouders, vrienden, familie. Ja. <laughs> alles. Ja, alles. van alles en nog wat, denk ja. ik. Toch, vrienden, familie. Ja, onze stagiair met een paar vriendinnen. Dus uh,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 Terug bij jullie!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 We moeten met heel veel plezier, onze mooiste zaak in Zandvoort Noord, moeten wij ja, afschuiven nemen, doordat we hebben uh, de mooiste locatie, vind ik, van Zandvoort gekocht. En dat is badhuisbeleid nummer 3. Tegenover het strand, en dat was altijd een droom. We hebben... Uh... Genoten twee jaar geleden was het hier zo spannend voor ons om te weten wie is de winnaar Toen hebben we het mooiste te horen dat wij de beste ondernemer van dit jaar, 2017. In 2018 moeten we afscheid nemen van onze Haringmeisje en Tobber uh, van Zandenvoort, ook de autobedrijf van Zandenvoort.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 Nog een verrassing. We hebben ook een andere franchise, ook genomen op hetzelfde zak. Dat is uh, ook van Giel. dit is schip ijs.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 bied ze gratis thuis nou de factuur sturen we morgen naar je voor adverteren <laughs> nee uh, hartelijk gefeliciteerd en uh, wij hebben, wij krijgen in ieder geval voor de uur uh, waardewonnen kaartje maanden bij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 gunnen ons heel veel en dragen ons een, ja, voor een ijsbaan een warm, warm hart dus toe. niet te wel... warm, want dan smelt het weer. dat hè? is ja. absoluut, absoluut, absoluut. nee, het is helemaal. wij probleem. komen hier eigenlijk altijd ook mede om je gezicht te laten zien en om te kijken van jongens, kunnen we er nog misschien wat meer uithalen. maar het is geld. Hele... uiteraard. En wij, daarvoor zijn wij hier ook. Oh, oké, okay, is ja. dat zo? we, we, we zijn ja, concurrenten. Ja, nee. nou, wij sponsoren jullie weer, hè. Ja, dat, dat doen wij ook al jaren. Ja, dat is dus... super, hoor. dat is super. dat is ook een super samenwerking. zo gaat het klinken dat je een mooie nieuwe samenwerking.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 Best voor jullie gaan doen. Veel succes met je uitzending. Oké, okay, <laughs> bedankt. Hè. Dat was dat Rob de Graaf, Altijd gezellig, die man. Uh, ja, wij uh, langzaam, uh, gaan de ondernemers uh, die genomineerd zijn plaatsnemen op hun zetel. Uh, ja, ze ook, zijn op, op, dat allemaal Sinterklaas al, uh, ook trouwens, hè Dolly? <laughs> Sinterklaas heeft de ja, ja, zetel. Ja, ja, ja. ja, de genomineerde ook. Dus ja. dan hebben ze toch weer iets gemeenschappelijks. Ja. Alleen zie je wel dat het spannend is. Ja, zeker weten. Dus uh, nee, we gaan er even muziekje draaien, denk ik. We kijken even naar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 En tot slot uh, Hilly uh...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 De dierenwinkel Zandvoort. See optiek.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 stilte op dit moment. En dat betekent dat het uh, evenement nu begonnen is. De mensen thuis krijg de mensen krijgen hier racebeelden van vroeger te zien. Want nou, dat is toch wel een beetje het thema van 1939.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 Eraf, ook bij de genomineerden, maar ook bij het publiek. En wij gaan even pauzeren gedurende een kwartiertje, 20 minuten. Tijd voor een drankje. En niet vergeten om te netwerken.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 we zijn hier nog steeds bij het Ondernemerschala 2019 in de haven van Zandvoort. En uh, ja, op dit moment is er pauze. Uh, net is, uh, zijn de categorie-winnaars bekendgemaakt. En uh, dat uh, zijn het uh, Zand, Fotostudio Zandvoort en ABC and More. en meer. Uh, en wij zijn natuurlijk benieuwd wie zo'n meteen naar huis gaat met het vissersmeisje. En... Uh... Het is een gezellig boel hier. Het uh, sfeer is leuk en goed. Iedereen is blij. En uh, ik heb net even de alle categorieën gesproken. De uh, categoriewinnaars En uh, ze zijn helemaal trots. En blij dat zij categoriewinnaar zijn geworden. Maar ze hopen natuurlijk ook wel op dat uh, vissersmeisje. En uh, na de uitreiking zal u zeker de winnaar hier horen op ZFM Zandvoort. En dan zullen wij de eerste reactie krijgen. Dames en heren, uw luisterste naar uh, CFM Live hier op de Zandvoortse Eter.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 Ja, ja, geldt het scheelt ja, het ja. alleen, dat was in de melodie van uh, Where are the Clowns, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Dus, uh, ja, we wachten Ik blijf daar toch ook nog met een mooi gevoel aan terugdenken hoor, ja, Dat laatste zeker. optreden van Dick, hè? Ja, nee, zeker was weten. was het een prachtige avond. Was ook een mooie ondernemer.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 Of eetcafé, het Zand van de categorie horeca. We gaan het straks uh, horen allemaal. En we hebben ook natuurlijk net al van uh, onze wethouder Elverheij vernomen. Wie uh, allemaal in de jury zaten. Uh, die mensen hebben alle genegen genomineerden bezocht.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 Robin. Welkom. Ik zal je even een hand geven, Robin. <laughs> Robin is uh, uiteraard met zijn vader, Rob. Rob zit uh, elders in de zaal. Rob, jij ook, van harte welkom. Robin, vandaag het uh, moment dat je afstand, afscheid moet nemen van, de prachtige dame, van die prachtige dame achter ons. En ik uh, wil je toch even vragen, Robin, wat, uh, wat is je nou het meest bijgebleven met die overwinning vorig jaar?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 2, 1, nog niks, nee. nog niks. Oh, er... nee. Het lijkt net dat filmpje van goede tijden die nu voorbij flitst. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Ja, het thema was We racen. Weer een race ja, weer met raceauto. auto. Helemaal niet. En ja, nu zien we het circuitpark Zandvoort. Helemaal verlicht. Helemaal uitgelicht. De spanning neemt toe jongens. Ze bouwen het prachtig op. Wie wordt ondernemer 2019? En het en, is... Het is... Het is... Nee, de donut zien we die. gemaakt. En, en dat zou een hele onverwachte zijn. Wat zijn er? Er is in niks En meer. Wat een applaus. Het is hun toch een gun. Je en naar voren. En naar. Geweldig natuurlijk. Wat een ontknoping. Gefeliciteerd. Dat zei ik. <laughs> ja. Ah, oh, jij zou trots zijn. Wat gaat er door je heen? Oh, hij is leuk. Maar ja, toch veel meer dan leuk? Ja, maar ook dat iedereen gewoon op een stem heeft En dat het zo gaat is. Heel erg. Dat kan me helemaal voorstellen. Nou, je staat er als een hele blije dame sta je erbij. Wat zul jij morgen een hoop bloemen krijgen? Oh, ja. Ik heb de eerste borstel binnen. Je hebt de eerste borstel binnen. Nou... David staat al klaar met, uh, ja, het, het bordje wil ik daarom zeggen. Nou, dan mag je het bordje... Uh, dat de Durfburgemeester, Baf Molenburg, uh, geeft het vis nu van bord. Zal ik... Uh,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 Zijn. Met deze woorden sluiten wij af, maar ik wil je nogmaals heel erg feliciteren en namens ZFM willen we jou graag een maandlange advertentie op Text TV aanbieden. Oh, nou, helemaal goed, leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Blijf wel heel veel staan, ik geef je zo even de gegevens die we nodig hebben en dan komt het helemaal goed. Ja. Ondertussen is onze burgemeester David Molenburg ook nog aangeschoven hier aan tafel. De eerste ondernemerschale. Ja, geweldig. Het is uh, ongelooflijk mooi om zoveel mensen bij elkaar te zien. En ik zeg altijd, uh, Zandvoort kent heel veel ondernemers. Maar Zandvoorters zijn ook heel erg ondernemend.